Kom niet alleen sparen, maar ook busparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl+. Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. Bloedsinesappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl. U verdient het. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Via je smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. B Nieuws. Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Washington is een man met een geladen vuurwapen opgepakt bij het Capitool. De politie zag de verdachte naar het parlementsgebouw rennen. In zijn auto lag onder meer een gasmasker. De beveiliging rond het gebouw is extra scherp... omdat president Trump daar volgende week zijn jaarlijkse toespraak houdt. De eerste gewonden van de cafébrand in Zwitserland... die in het buitenland werden behandeld, zijn weer terug. Maar verreweg zijn de meesten nog in Duitsland, België en Frankrijk... Sommigen zijn nog in levensgevaar. De brand was met oud en nieuw. Er kwamen ook 41 mensen om. Oekraïne en Rusland hebben met elkaar gepraat over vrede in Genève... onder leiding van Amerika. En de sfeer was gespannen, zegt een ingewijde. Morgen dan praten ze verder. Alle pogingen om hun bestand te sluiten zijn tot nu toe mislukt. Over een week, dan gaat de oorlog zijn vijfde jaar in... En NEC heeft weer punten verloren in de eredivisie. Uit tegen Sparta werd het 1-1 gelijk spel. En nu heeft NEC drie punten achterstand op de nummer 2, Feyenoord. De wedstrijd tegen Sparta zou eigenlijk zondag gespeeld worden, maar die werd gestaakt. Er was zoveel sneeuw dat de bal niet rolde. En dan nu het weer van Weer Online.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 from Yeah.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 Dream with me When the year comes right Your goddess will be on the street, And dream a little dream with me Dream with me: Slam Up. Wind Farm. Mm -hmm. Serious go -in, Dat is het geluid van Windfarm Seaweed Snacks, gekweekt bij een windpark op zee. Van